overeenkomstig mijn opdracht, invulling te mogen geven aan het koningschap. Daarbij was prins Klaus mij vele jaren tot grote steun. Tot op de dag van vandaag heeft deze mooie taak mij veel voldoening geschonken. Het is inspirerend zich bij mensen betrokken te voelen... mee te leven in verdriet en te delen in tijden van vreugde en nationale trots. Dat heb ik eveneens mogen ervaren... in de Caraïbische delen van het Koninkrijk. Waar ik ook altijd veel warmte en hartelijkheid heb ondervonden. Ik treed dan ook niet terug omdat het ambt mij te zwaar zou vallen. Maar vanuit de overtuiging dat de verantwoordelijkheid voor ons land... nu in handen van een nieuwe generatie moet liggen. Het is met het grootste vertrouwen dat ik op 30 april van dit jaar... het koningschap zal overdragen aan mijn zoon, de prins van Oranje. Hij en prinses Maxima zijn ten volle op hun toekomstige taak voorbereid. Ze zullen ons land met toewijding dienen... getrouw de grondwet onderhouden... en met al hun talenten een eigen invulling geven aan het koningschap...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 Het volkslied volgde op de mededeling van de koningin. 30 april, koninginnedag. Die dag heeft zij uitgekozen om plaats te maken voor prins Willem-Alexander. We gaan voor een eerste reactie naar premier Rutte. Zojuist heeft koningin Beatrix haar aftreden aangekondigd. Op dit bijzondere moment voor de koningin en voor ons land... wil ik allereerst mijn grote respect en bewondering uitspreken. Respect en bewondering voor de buitengewone inzet van de koningin in en voor Nederland en de Nederlanders gedurende meer dan 30 jaar. Vanaf haar inhuldiging in 1980 heeft ze zich met hart en ziel ingezet... voor de Nederlandse samenleving. Zichtbaar, betrokken en met een enorme energie. Daarom roept de toespraak die ze net hield in het hele Koninkrijk... warme gevoelens op van grote dankbaarheid. Ook bij mij persoonlijk en bij de andere leden van het kabinet... We nemen straks afscheid van een koningin in het hart van de samenleving. Koningin Beatrix was er altijd. Ze was er op de feestelijke momenten... bij de viering van sportieve successen en culturele hoogtepunten. Maar ze was er ook en vooral op de moeilijke ogenblikken. Bijvoorbeeld toen het noodlot toesloeg in de Belmeer in Enschede... en natuurlijk op die dramatische Koninginnedag 2009. Haar indringende woorden direct na de afschuwelijke aanslag in Apeldoorn... staan voor altijd in ons collectieve geheugen gegrift. Iedereen die de koningin heeft ontmoet of meegemaakt zal beamen... dat zij met haar kennis en ervaring... en haar grote belangstelling en betrokkenheid... mensen raakt en verder helpt. Ook in het buitenland maakte zij bij talloze officiële gelegenheden diepe indruk. Zo groeide onze koningin uit tot icoon van Nederland... Zij nam haar taak buitengewoon serieus, ook onder moeilijke omstandigheden. Ook in de jaren waarin zij de steun van prins Klaus moest missen. Ook na het verschrikkelijke ongeval van haar zoon prins Frizo. Het maakt onze waardering voor de buitengewone inzet van de koningin alleen maar groter. Natuurlijk denken we vandaag ook aan prins Willem-Alexander... die zijn moeder na jaren van intensieve voorbereiding op zal volgen. Hem wacht een belangrijke en veel eisende taak... Zoals de prins het zelf zei, bij gelegenheid van zijn 40ste verjaardag... de monarchie moet mensen samenbinden en aanmoedigen... en Nederland vertegenwoordigen in het buitenland. Ik weet zeker dat de prins en prinses als koning Willem-Alexander... en koningin Maxima op een overtuigende manier invulling zullen geven... aan hun nieuwe taak en rol. In de beste traditie van koningin Beatrix en van generaties oranjes voor hen. De abdicatie en inhuldiging vinden plaats op 30 april... Laat ons daar in heel het Koninkrijk een onvergeeflijk feest van maken, uiteraard op de sobere wijze die past bij deze tijd. Een feest dat recht doet aan onze gevoelens van vandaag, gevoelens van verbondenheid met het Huis van Oranje en van diepe genegenheid voor een vorstin die zich ruim drie decennia vol overgave heeft ingezet voor Nederland. Tot zover de eerste reactie op het bekendmaken van de koningin... dat zij zal terugtreden. Dat is um, op 30 april, Koninginnedag. Uh, haar aankondiging hoorde u net. Het feest waar premier Rutte alvast naar verwijst... dat zal plaatsvinden in Amsterdam. Willem-Alexander wordt die dag koning. Op Radio 1 vervolgen wij met het Radio 1-journaal. De hele avond reacties op het nieuws. Terugblikken op haar leven als koningin. En een vooruitblik natuurlijk op dat koningschap van Willem-Alexander. Het is inmiddels ruim 7 minuten over 7. Het NOS Radio 1-journaal. Lucella Carrasso. En zoals gezegd, wij gaan de hele avond door met onder meer onder andere Menno Reemeijer, onze verslaggever. Menno, het hoge woord is eruit. Ja, en 30 april. Daar keek jij van daar op? Daar kijk ik van op. De Rijp en Amstelveen denk ik ook. Hoewel er alweer geruchten gingen dat ze daar met de activiteit gestopt waren. Maar ik weet, wij als NOS organiseerden dat mee, tenminste een grote uitzending. En tot op de dag van vandaag gingen wij ervan uit dat wij... Een leuke dag ging er Want vieren. Want jij noemt die gemeente omdat zij eigenlijk daar naartoe daar zou, zou gaan naartoe. als koningin. Dat werd in oktober, november aangekondigd. Daar ging ze heen als, als koningin. Uh, ik... Eén ding, daar werd uh, al eerder over gezegd in een, uh, in een bijeenkomst. Waar, waar de NOS dan bij zit met de organisatie van Koninginnedag, de Dag. omdat wij die grote tv-uitzendingen uh, uh, doen. vroeg de, de commissaris, de politiecommissaris van Amsterdam-Amsterdam. Uh, aan uh, de hofhouding van ja, er gaan ook geruchten dat ze 30 april nog naar Amsterdam komt. Dat vroegen zij. Dat vroeg de politie, die geruchten ja. waren ergaan. Ja. Toen zei de nou, hofdame, ja. heeft iets gezegd van... nou, mocht dat zo zijn, dan zullen we u, u uh, tijdig op de hoogte stellen. <laughs> nou, bij deze. Nou, bij deze vandaag uh, dus. Uh, dus ja, zo vallen... Maar dat is achteraf kunnen we, uh, weten we het allemaal natuurlijk. Maar, maar zo vallen dingetjes weer in elkaar. Uh, en uh, en, toch, en ja. wordt dat dus uh, 30 april. Kooshuis is hier ook ja. al enige tijd te gast. Um, historicus, u heeft verschillende boeken geschreven... over koningin Beatrix. Uh, keek u ook zo op, net van die datum, 30 april? Nee, dat niet zo. Omdat ik dacht van, nou ja, als ze iets gaan schuiven eraan... dan wordt het meteen bekend. Dus ik heb me ja. zitten afvragen natuurlijk... de afgelopen maanden, zou het wel, zou het niet. En dat vond ik dus niet een overweging. Omdat ik dacht, dat zullen ze altijd weer camoufleren. Ja, dus maar dat kan ze, niet anders. Ze, ze zei uh, nog in Singapore... Uh, afgelopen week hadden we een persgesprek daar... en toen... Ging het over haar verjaardag? Nou, daar hechten ze niet zoveel waarde aan. Ze ging het volgende week vrijdag vieren met het personeel, met, met ja. de Nee, 30 april zei ze met nadruk... dat is voor mij de grote dag dat ik mijn verjaardag met het volk vier. Ja, en in dat opzicht verbaast het me dan wel weer. Ja, maar het is wel consequent ja, dat als zeker, het niet bekend ja. moet worden. Zeg, ja. en wat betekent dit voor koninginnendag? Is dit einde koninginnendag in de oude vorm? Of Hoe moeten we dat zien? Tja, dat is dan hmm. Willem Alexander denk ik. Ja, want dat is natuurlijk nu, is dat was vorige keer was dat ook de wisseling en toen werd het. Uh, tijdens de huldiging van Beatrix werd er toen uitgesproken... dat het dat zou worden. Maar dat was daarvoor was daar nog overleg geweest uh, met de minister-president. Ik, ik denk wel, uh, mocht het op 30 april blijven... Maar, maar na vandaag weet ik echt niks meer zeker. Uh, <laughs> uh, ik, ik kan me niet voorstellen dat het in de huidige vorm blijft bestaan. Dat uh, zo'n heel gezelschap in twee gemeenten uh, door de straten heen gaat lopen. Uh, al, al was het alleen al vanwege veiligheid en de kosten die daarmee gepaard gaan. Want het is echt de laatste jaren zeker... Uh, sinds 2009 Apeldoorn natuurlijk, vreselijk duur geworden voor gemeenten. Ja, ik denk dat maar dat vorige keer was er trouwens ook een vormwisseling. Ja. Daarvoor ontving de koningen op het bordes van paleis uh, uh, Soesdijk. En dat is naderhand veranderd. Dus ik denk dat de nieuwe koning dit weer op zijn eigen manier gaat invullen. Even, we praten ja. natuurlijk de hele avond verder. de, de toon. Van Connie en Beatrix Menoré. wat viel jou op aan, aan de 3,5 minuut dat we haar net gehoord hebben? Ja, zoals we er vaker hebben gezien, denk ik. Krijg ik kijk ook een beetje naar meneer Huizen, uh, uh, zoals we het ook wel bij kersttoespraken zien. Ze is in de toespraken. Tenzij het gaat over die bijzondere momenten met Abeldoorn... is ze altijd uh, vrij vlak, vind ik altijd. Zakelijk. Er zit, zakelijk zit weinig emotie in. Wat me overigens ook opviel is dat ze, uh, wat ze het, afgelopen, het afgelopen jaar... wel veel heeft gedaan. Geen enkele verwijzingen ook naar van wat ons het afgelopen jaar is overkomen. Nee, het zijn die twee momenten wat van haar de overweging is geweest... 75ste verjaardag en 200 jaar ja, koninkrijk. En wel mooi ja. dat ze prins Klaus, meneer ja, Huis, ja. ook uh, natuurlijk ja. nadrukkelijk dus, noemde. Ja. Dus eigenlijk uh, aan de ene kant ter zake... Correct. En je ziet dan precies dat ze aangeeft. Natuurlijk is het een, met grote betrokkenheid, als ze Prins Klaus noemt. En verder het gebaar naar de toekomst van de kinderen. Maar je kan zeggen, toch zo dat er niet te veel emotie moet. En dat ja. past dat is bij haar. Dat past bij haar. Juist omdat het een heel gevoelige vrouw is. En dan vraagt het. Uh, Kaderstructuur. Ze heeft hem ook uitgelegd bijvoorbeeld waarom ze toch aan etiketten hecht. en protocol. Want, zegt ze, mensen zijn vaak heel emotioneel en onzeker. En dan protocol, dat geeft ze veiligheid en iedereen weet waar hij aan toe is. En dat geeft ontspanning. Nou, dat heeft ze dus, ja. ze kiest voor een bepaald gesereerd iets, om juist omdat er emoties in het geding kunnen zijn. En eigen keus natuurlijk, hè? niet gedwongen door nee. iets anders. Eigen keus, dit is het moment, een nieuwe tijd generatie. Tijd over nagedacht ook, zei ze, jarenlang. Ja, dat vond ik ook een heel opvallend hoor. Ja, want het is natuurlijk de afgelopen jaren... Uh, en ik loop nu een paar jaar mee... maar eigenlijk ieder jaar is er wel uh, rond 31 januari... rond uh, de verjaardag van Willem-Alexander op 27 april... kan hij in de dag sterke geruchten. Het ene jaar wat meer dan het andere. Ik weet 2009, voordat uh, het, uh, het drama in Apeldoorn uh, uh, plaatsvond... die avond daarvoor, de 29, dat ook hele sterke geruchten waren. Dat er ook camera, ja. veel cameraploegen uit het buitenland... en kennelijk heeft daar toch wat in gezeten. Ja. Ja. Laat die verrassing even bezinken, oh, ja. Menno Meijer, 30 april. Die datum is het dus uiteindelijk geworden. We gaan naar Den Haag. Daar is onze politiek verslaggever Margreet Boer. Margreet, heb jij al meer reacties op het nieuws? Nou ja, die beginnen langzaam binnen te komen. De partijen beginnen op schrift te reageren. En dan zie je toch ook vooral de dankbaarheid en respect voert de boventoon. Uh, waardering voor het werk van de koningin. Nou, dat was ook wat de premier Rutte natuurlijk uitsprak. En grote waardering voor de inzet van de koningin. De PVV dankt. De koningin voor uh, haar uh, trouw, uh, betrokkenheid uh, D66 heeft het ook over betrokkenheid van de koningin. En dat ze het als een moderne vorstin vorm heeft gegeven. Uh, de Partij voor de Dieren die, uh, uh, zei ook van uh, waardering. Maar het is in familiekring besloten. Er is geen politieke bemoeienis mee. Dus uh, zij lieten het bij deze <lacht> okay. constatering. En okay. voor het overige dus uh, ja uh, alom lof en uh, waardering. En nou ja, het past een beetje bij de stijl die premier Rutte ook aansloeg. Hij had ook over een icoon en hij roemde haar kennis en, uh, en haar uh, ervaring. We hadden het net hier over de datum 30 april, Koninginnedag. Uh, dit jaar een geheel anders feest, ander feest dan, dan voorgaande jaren. Hoe denk je dat die datum in, in Den Haag zou vallen? Want die ging daar ook nog niet rond als mogelijke datum? Nee, hier ging helemaal uh, niets rond qua uh, datum voor een eventuele inhuldiging. Uh, dat is natuurlijk aan de koningin, 30 april is uh, wel een datum die we natuurlijk al eerder gehad hebben... voor een inhuldiging. Dat was uh, in 1980 bij de koningin zelf. Dus ja, die datum is aan de koningin. Wat ik zelf wel opmerkelijk vond aan de toespraak uh, van premier Rutte... net als was dat hij sprak over uh, de nieuwe koning Willem-Alexander... en koningin ja. Maxima. En uh, we hebben toch heel vaak uh, gehad van... Nou, als we straks een koning krijgen, dan wordt dat koning Willem IV. Maar uh, premier Rutte zei koning Willem-Alexander. Dus dat vond ik wel opmerkelijk. En het feit dat hij het dus had over koningin Maxima. Het is in de politiek wel een discussie geweest de afgelopen jaren. Mag zij koningin heten, Maxima, of moet zij prinses blijven? Um, en die discussie is de laatste jaren een beetje verstomd. In 2011 is die nog wel gevoerd. En er is ook gezegd dat het is aan het nieuwe kabinet is om dat te beslissen. En je merkt dus eigenlijk dat Rutte besloten heeft, het kabinet besloten heeft, het wordt koningin Maxima. Dat is natuurlijk een titulaire aanspreektitel, want we hebben nu een koning als staatshoofd. En deze koningin is niet ons staatshoofd, maar mag zich dus wel koningin noemen wat dit kabinet betreft. Goed, Margreet, we komen straks bij jou terug. Eh, als jij eh, meer reacties hebt die wij van jou kunnen horen. We gaan naar Matthijs van de Wiel. Onze verslaggever die is, als het goed is, Matthijs, bij het Woonpaleis van de Koningin. Huis den bos in Zeker. Den Haag. In ieder geval eh, nu nog. De toespraak is geweest. Komen er mensen naar dat paleis toe? Ja, uh, niet heel veel. De bloemen heb ik nog niet gezien. Maar wel een uh, meneer en een mevrouw. Of een jongen en een meisje. Ja, Dankjewel je voor het oud? compliment, 30. <laughs> oh ja, meneer en een mevrouw dan. <laughs> met een uh, heel groot oranje vel. En dat is even heel snel in elkaar gezet. Want het is met plakband aan elkaar vastgeplakt. En blauwe letters die nog een beetje nat zijn zelfs. <laughs> ja. Nou, lees het zelf maar voor. Een zeer verdiend pensioen. Koning Willem IV gaat het ook goed doen. In de haast, een soort spandoek is het, maar dan van papier in de haast in elkaar gezet en hier naartoe gebracht. Waarom eigenlijk? Ik denk dat de koningin toch wel zo spannend vindt wat de reacties zullen zijn. En ik vond dit wel een heel mooi gebaar om haar te laten zien dat uh, wij vinden dat ze het geweldig heeft gedaan. En waarom had u de behoefte om dat zo snel op papier te zetten en dat hier naartoe te brengen? Omdat uh, ik dacht dat er heel veel mensen zouden zijn die haar uh, ja, toe zouden gaan juichen, maar dat is niet het geval. En waarom en... moet dat? Nou, het moet niet. Maar wat maar ik... Al... waarom wilt u het wel? Ja, omdat ik gewoon he heel graag weet dat zij weet dat het volk... en dan spreek ik gewoon even voor alle Nederlanders... Ja, vinden dat ze echt uh, verdiend pensioen uh, mag gaan houden. En ook alle vertrouwen hebben in haar zoon als koning. En dat, uh, ja, dat is natuurlijk mijn mening. Ik kan dat niet zeggen namens het hele volk. Maar... En dat moest even op papier worden gezet. Ja, mocht ik, het, uh, mocht ik er niet persoonlijk spreken... Die, uh, die kans is er altijd. Had ik, ik vrij groot, dan kan ik in ieder geval nog wat achterlaten. Ja, u woont in de buurt? Ik woon in Den Haag, ja. ja. En hier zijn ze koningsgezind, hè? Allemaal. Ja, dus is dit representatief wat u hier op dit papier heeft geschreven? Voor, uh, ik hoop voor alle Hagenaars wel, ja. Ja, nu staat u mee in de hand, hè? Uh, ja. Er staat heel veel Maraischaussee. Wat is nou de bedoeling? Wilt u het met dat rolletje plakband nog gaan ophangen hier of zo, Of afgeven? Wat, wat gaat u doen? Dat was eigenlijk de bedoeling om, uh, om het aan het hek te plakken. Maar mag niet, denk dat ik. Niet. Nee, nee. Dat hebben dat ze al niet. gezegd. Dat hebben ze al gezegd. Dus ja, ik, de beveiliging ik is verdubbeld het afgelopen half uur. Ja, ja, ik ga het opvouwen en ik ga hopen dat het bij de aankomt. Ja. Nog één ding. U kwam hier net aanlopen, net voor zevenen. Net voor het moment. Dus u heeft het helemaal niet gehoord. Ik heb het live kunnen luisteren op de radio. Op Radio 1 toevallig. Echt waar? Ja. ja. Op de telefoon? Op de telefoon, ja. Nou, kijk eens aan. Ik heb niet van tegenwoordig. Dat uh, komt helemaal goed mee. Graag gedaan. Dankjewel. En als ze luistert, dan heeft ze het in ieder geval gehoord. Dat hoop ik, ja. <laughs> Tot zover Matthijs van der Wiel bij het woonpaleis van de koningin. Koos Huizen is hier, Menno Reema is hier. Meneer Huizen, nog even die 30 april. Hè, Margreet Boer verwees daar ook al naar. Dat was natuurlijk de inhuldiging in 1980. Op de kop af is ze dan 33 jaar koningin geweest. Dus ze heeft wel een aantal getallen. 75 jaar geworden dit jaar. 200 jaar koninkrijk en dus 33 jaar koningin geweest. Ja. Ja, ja, wat dat er gaat is het natuurlijk we wel we Achteraf je zegt, was het gewoon appeltje, maar ze zegt ook zelf dat ze wel een beetje heeft zitten aftast, ze hebben dat uh, af en toe afgewogen de laatste jaren. Ik denk dat ook de coalitievorming trouwens nog wel een rol gespeeld heeft. Er is nu een kabinet gekomen, duidelijk PvdA VVD. Dat heeft in de Kamer in de, althans in de Tweede Kamer duidelijke meerderheid is niet voor experimenten wat betreft de constitutionele invulling ervan. Dus geen ceremonieel koningschap. Dat zal ook een rol spelen. Dat is dus overzichtelijk. Dus het, het grappige is wel dat uitgerekend het eerste kabinet wat, uh, de, waar de koningin geen rol in gespeeld heeft, dat dat de kabinet haar eigenlijk de meeste ruimte geeft om uh, te vertrekken met, met een gerust hart. Dus ja. dat vind ik ook nog wel een, een aardige bijkomstigheid daarin. Want Menoré Meijer, oh. over die politiek gesproken, ze had het over een nieuwe generatie, ja. waar ja. het nu tijd voor was. Dat, dat ging over prins Willem-Alexander, straks de koning en straks koningin Maxima. Misschien ook wel een beetje over, over de politiek, of niet? Nou ja, kennelijk wel. Het, het, het, het, het, ze noemde het met name. Het treedt nu een nieuwe generatie aan en dat hadden wij zelf natuurlijk ook al geconstateerd eh, met Rutte en en, en maar dat zijn echt ik bedoel Balkenende was ook al een stuk jonger maar is toch alweer denk ik in de 50 en dit zijn 40-ers. Dus eh, ja, dan dan zij had het zelf natuurlijk met met met Lubbers. Ze trad aan onder van acht, maar dat heeft maar kort geduurd en toen kwam Lubbers. Ja, dat dat was twee handen op één buik, die dat waren echt generatiegenoten en dat was ook dat was er ook aan af te zien. Ja. We gaan naar Liedeke Morsinkhoff, onze redacteur... die uh, volgt wat er op de sociale media gezegd wordt. Liedeke, ook in buitenlandse media. Wat zijn zo de eerste reacties die jou opvallen? Nou, met name wat opvalt uh, in Duitsland... wordt natuurlijk heel erg meegekeken uh, naar ons koningshuis. Ze hebben daar zelf geen koningshuis. En lenen dan graag één van de landen daarbij rondom hen... Dat nou, beeld pakt groot uit over de hele voorpagina van de website... Koningin Beatrix kunnen het abdankung für April aan. En dan komt er inderdaad een korte samenvatting van de toespraak van de koningin zojuist. Uh, en een heleboel foto's, zowel van het begin van de regeerperiode van koningin Beatrix... als ook meer recent van staatsbezoeken. Uh, foto's die gemaakt zijn in de tijd dat prins Friso nog in, in uh, Oostenrijk in het ziekenhuis lag. Uh, ook even gekeken naar Argentinië, de grote carantala, naar Thion. Die is natuurlijk erg blij dat nu uh, Maxima ook nog weer meer in beeld komt. En ze hebben ook al uitgezocht van, goh, uh, zou ze nou koningin ook kunnen worden in Nederland, staatsrechtelijk gezien. En ze zijn erg blij dat dat kan. Ja. En gebeurt dus ook? Ik begreep trouwens dat in Duitsland ook live is uitgezonden op Duitse zenders, hoorde ik van onze correspondent Wouter Meijer. In België ja. is dat in ieder geval ook ja. gebeurd, ja. Vlaanderen hebben ze het, uh, hebben ze het live meegekeken kunnen kijken. Goed, Lideke, als je meer reacties hebt, dan horen we dat uh, graag van jou. Meneer Huizen, um, 30 april dan treedt de koningin terug. Van, nou, abdiceert zij, ze, zo zeggen wij dat officieel, ja. doet zij afstand van de troon. Ja. Dan wordt ze weer prinses. Wat, wat kunnen wij van haar verwachten daarna? Gaan we haar nog zien of, of zal ze zich terugtrekken? Nou, ik denk dat ze zich hoofdzakelijk al terugtrekt. Ik hoop voor dat ze erg veel gaat genieten van kunst. Want daar geniet ze echt van. Dat is echt, uh, ik weet nog goed dat ik er zag binnenkomen... bij het uitreiken van uh, prijzen aan jonge kunstenaars. En dan zie je dat ze echt binnen huppelt. Dat had ik ook in mijn boek geschreven. Toen kreeg ik even een hint dat dat er liever uitging. Toen hebben ze gezegd, heeft niets met tekst van doen. Ik heb, ik heb geobserveerd dat de koningin huppelt. Dus ze blijft huppelen. En, en... Maar, en het staat erin. Maar het is het leuke, daar geniet ze van. Dus ze zal zelf ook nog actief met, ja, met beeldhouden ja, bezig beeldhouwen. bijvoorbeeld? Ja, ja, dus ik denk dat ze daar veel meer tijd voor zal nemen. Ze heeft ook behoefte aan de vrienden. Dus daar besteedt ze ook graag aandacht aan. Dus dat zal ze zonder meer doen. Ik denk dat, ja, dat wat, ze zal wel bepaalde dingen uitkiezen. Maar ik denk dat ze het merendeel toch juist de ruimte naar het, uh, het jonge echtparlaat. En u verwacht niet dat zij zich daar nog veel mee zal bemoeien? Nee, ik denk het niet. Nee, ik, denk, ik heb de indruk dat ze daar heel resoluut in is. Ja. Net zoals ze er ambt op andere opzichten zo, zo consequent gedaan heeft... ik denk dat ze ook consequent abdiceert. Want u heeft een paar keer met haar gesproken. Hè? Heeft u toen ook hierover gehad met haar? Nee, nee, een heleboel besproken, maar dat niet. Want ik wist dat dat is een onbegonnen zaak. <lacht> ja. En u bent dan niet zoals een journalist dat u alsnog daarover begonnen bent? Nee, nee absoluut niet. Nou. Nee. Benno Remer, heb jij wel eens met haar gesproken... over de periode na het, het, het koninginenschap of koningschap? een, een, een no-go area, kan ik je vertellen. Uh, we, hebben dat, uh, we hebben altijd persgesprekken met haar na ieder staansbezoek. En ik heb er een aantal nu uh, meegemaakt. Uh, en dat, uh, dat, dat, dat kon wel eens leiden tot meteen einde gesprek. Dat was gewoon voor haar... Dat, ging, dat, dat was van haar. Daar, daar, daar sprak je niet over. We hebben het wel eens met een omweg geprobeerd. Ik weet nog in, in, in Duitsland, uh, onze correspondent daar... Wouter Meijer was erbij. En die kleedde het een beetje in van... ja, de Duitse pers schrijft wel heel veel uh, over het feit... dat dit uw laatste bezoek is. Nou, dan, dan, dan, om gezegd, dan schieten de vlekken in de nek. Mm. Uh, en dan, ja, uh, en, maar je kunt aan de hele houding zien dat ze dat niet prettig vindt. En dan ja, vraag weer naar de bekende weg. Krijg je dan te horen? Nee, dat was, dat, dat was niet bespreekbaar. Nee. Meneer Huizen, als, als we even terugkomen teruggaan naar de woorden die zij gebruikte... Hè, voor, voor haar periode als koningin. Uh, ze vond het een voorrecht, zei ze. Het heeft veel voldoening gegeven. Een mooie taak. Heeft u dat altijd kunnen zien aan haar... dat ze dat zo ervaren heeft? Ja, ik had altijd de indruk dat ze het erg toegewijd deed. Dat ze, ik hoorde ook wel van de omgeving... dat ze toch wel het idee had dat dit op haar pad gelegd was. Dus dat ze daar toch wel een iets religieuze duiding aan gaf... hoe modern ze ook daarin is. En... Uh, ja, het, het is een vrouw die, die aan plicht hecht. En je kan natuurlijk in het koningschap, als je het uitlegt zoals hij het doet... kan je een heel dienende functie hebben. En daar hechten ze wel aan. Mag ik daar een voorbeeld van geven? Um, uh, ik ben er niet bij geweest, maar uh, dat, dat zijn soms verhalen die je uit tweede hand hoort. Uh, vorig jaar, toen Friso uh, het ongeluk had in, uh, in leg... kwam er het moment dat ze uh, wel weer aan het werk moest... Uh, het toeval wilde dat die maandag erna, meen ik, een uh, bijeenkomst was gepland... een herdenking van de Javazee. Daar is uiteindelijk Willem-Alexander uh, naartoe gegaan. Dat is in leg besproken uh, en zij was vast voornemers om dat zelf te doen. De familie heeft uh, ervoor gezorgd van, en gezegd van... Je kunt, ze kunnen ook wel een keer zonder je. Uh, en, en zij heeft uitgeroepen, ja, maar de mensen rekenen op mij... Ongelooflijk plichtbesef. Ja, plichtsbesef. Ondanks ja. wat er uh, met, met haar zelf dan is gebeurd. En ja, na, na, na eigenlijk al een paar weken had ze alweer haar eerste openbare optreden. Dus dat was ook niet voor haar een moment ja. om, om juist dan weg te gaan. Nee, ik heb, moet heel eerlijk zeggen, dat was het moment waarvan ik lang heb gedacht van... Nou, en dan zag je haar die eerste uh, openbare bezoeken weer doen. Dat, dat, dit kon wel eens het moment zijn. Dan heeft ze meer tijd om bij haar zoon en, en schoondochter in, in Engeland te zijn. Maar ze ging door en, en fitter dan ooit echt de laatste maanden. Kan niet anders zeggen. Ja, Mark Rutte, de premier, had het over haar enorme energie. Um, 33 jaar is zij koningin geweest. Het is een avond van veel terugblikken. Zo werd haar geboorte in 1938 aangekondigd. Dat enige plek schat, maken wij bekend. Tot heden, den 31 januari 1938, door Gods Goedheid is geboren een prinses van Oranje-Nassau, prinses van Lippe-Bisterveld. Hierdoor is in vervulling gegaan de hartenwens van het Nederlandse volk. Leven het koninklijk gezet! We zijn dan aan het zoeken naar een scholentoptrek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 Koningin Beatrix, 30 april. Dan uh, geeft zij het koningschap dus over aan Prins Willem-Alexander. Wij gaan er even uit voor uh, het nieuws van half acht voor de reclame. Daarna zijn we terug met het Radio 1-journaal met nog veel meer reacties. Onder andere van Ernst Hiers Balien. Tot zo. De Citroën C3 met nieuwe PureTech motor.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 Hij wenst het nieuwe staatshoofd succes en wacht een belangrijke en veelzijdige taak. Zegt rutte. Ik weet zeker dat prins Willem-Alexander en prinses Maxima met succes vormgeving zullen geven aan een nieuwe functie. De premier zei dat de twee aan het nieuwe taak zullen beginnen als koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Uit eerste reacties uit de politiek blijkt dat de fractievoorzitters in de Tweede Kamer vol lof zijn over de aftredende koning Beatrix. CDA-leider Buma zegt dat de koningin haar ambt op voorbeeldige wijze heeft uitgeoefend... Op momenten van groot verdriet of bij intense vreugde... was zij voor het hele volk inspirerend, kundig... en altijd betrokken bij het welzijn van alle Nederlanders, Buma. Nederland mag trots zijn op deze koningin. Dat was nieuws. En dit is de ANWB Verkeersinformatie. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen... is de verbindingsweg bij knooppunt Raasdorp richting Amsterdam dicht. Het komt door ijsvorming op het wegdek. Op de A9 Amsterveen richting Diemen. Daar is het wegdek in heel slechte toestand bij knopen Diemen nog steeds. Vijf kilometer file staat erachter. De rechter rijstrook is dicht. De A29 bergen op Rotterdam in beide richtingen dicht bij de Heinen-Noordtunnel. Eh, voor vrachtverkeer wel te verstaan. Normaal verkeer kan er gewoon doorheen. Vrachtverkeer moet omrijden via de A16. Dan nog een melding van het spoor. Want door een kapot viaduct rijden er geen treinen tussen Hengelo en Zutphen. Vertraging meer dan een uur.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 Dat was de koningin. Nou, over die dag, 30 april, komen nu wat meer bijzonderheden naar buiten. We gaan daarom naar onze politieke redacteur Margreet Boer in Den Haag. Margreet, want jij hebt nieuws hierover. Ja, en dan gaat het vooral over uh, de ouders van de prinses Maxima... en vooral uh, haar vader. Uh, zijn aanwezigheid ligt politiek heel gevoelig. Hij is ook niet bij de bruiloft geweest, dus is de vraag... Ja, komt hij wel bij uh, deze inhuldiging van zijn uh, schoonzoon en dan zijn dochter. Uh, maar nu heeft prinses Maxima aan premier Rutte gevraagd... of laten weten dat haar familie niet aanwezig zal zijn. En doordat het zo geformuleerd is, geeft al aan hoe politiek gevoelig het allemaal ligt. Dus het is geen besluit nu van het kabinet geworden. Maar Prinses Maxima heeft het zelf laten weten... dat haar familie niet aanwezig zal zijn. Op deze manier mag dus het nieuwe koningschap van uh, Willem-Alexander... op geen enkele manier belast worden met het uh, verleden van, uh, van zijn schoonvader. En dit is dus de manier waarop ze dit ook laten weten. Dus de familie van Maxima is niet aanwezig uh, bij de inhuldiging. En dat is dus op verzoek van de prinses zelf. Waarbij wij nooit helemaal zullen weten of dat echt haar verzoek is... of dat ze haar hebben verzocht dat verzoek bij het kabinet in te dienen. Dat zullen wij niet weten. Wij weten niet geval dat door voor deze oplossing te kiezen er geen politieke discussie zal komen de komende maanden en dat Willem-Alexander dus op die manier eh, niet belast hoeft uh, te beginnen aan uh, aan zijn nieuwe taak. Margreet Boer, we komen later bij jou terug voor meer politieke reacties. Uh, te gast hier is ook Ernst hiers oud-minister, oud-lid uh, Raad van State, tegenwoordig hoogleraar in Tilburg. Vorig jaar uh, verscheen het boek De Koning van uw Hand. Goedenavond. Goedenavond. Laten we even met dat laatste nieuws beginnen dat, dat de van familie van uh, Maxima, prinses Maxima, dan koningin Maxima... er niet bij is 30 april. Kijk, kijkt u daarvan op of had u dat wel verwacht? Het is een uh, heel heldere mededeling. En uh, die helderheid hier, hierbij is ook uh, iets dat je moet respecteren, omdat daarmee een onderscheid wordt gemaakt... tussen de persoonlijke dimensie van familie van prinses Maxima, de aanstaande koningin... aan de ene kant, dat is het persoonlijke, en het constitutionele moment. En de inhuldiging van de nieuwe koning is op de eerste plaats een constitutioneel moment... en dat wordt zo op een heel zuivere manier... En helder tot uitdrukking gebracht. En, ma en maakt het dan nog uit dat de Partij van de Arbeid nu in de regering zit? Dat dat misschien bij de PvdA weer iets gevoeliger ligt dan bij, andere, bij een mogelijke andere partij? Nee, ik denk niet dat je dat aan partijen moet koppelen. Um, het is duidelijk dat een andere beslissing tot vragen zou hebben geleid. En juist door dit zo duidelijk te markeren als de persoonlijke mededeling van de prinses... dat er geen persoonlijke aanwezigheid van haar familie zal zijn. Daarmee brengt men tot uitdrukking... dat het constitutionele van de inhuldiging van de nieuwe koning... Uh, de voorrang heeft gekregen, bepalend is geworden. En verslaggever Menno Reemeijer, uh, je volgt het koningshuis al jaren. Natuurlijk wel ook voor haar, denk ik, weer teleurstellend... dat haar ouders hier niet bij kunnen zijn. Ik denk minder teleurstellend dan bij een bruiloft, heel eerlijk gezegd. Uh, uh, meneer Spanning geeft het inderdaad aan een hele, heel duidelijk onderscheid. En dat, dat valt hier heel goed te verdedigen. En uh, het zijn natuurlijk geen domme mensen. Ze weten ook wat er speelt in de samenleving. En dat, dat is een, gewoon een rationele afweging. Overigens, bij, bij uh, vorige inhuldigingen was de familie er wel bij. Uh, de, de moeder van prins Bernhard was er toen de tijd wel bij. Dus het kan wel. Maar ja, dit is, het, ik, ik denk, een hele verstandige keuze. Uh, omdat nu ook meteen op deze avond klip en klaar te zeggen hoe het ervoor staat. Zodat daar... er niet gelijk de komende dagen weer over nee, gediscussieerd helemaal wordt. helemaal niet. Nee. Meneer Hirsbali, u heeft de toespraak om zeven uur... ook gehoord van de koningin. Wat, wat schoot er door u heen toen u haar deze mededeling hoorde doen... dat zij weggaat als koningin? Ik vond het een, een ontroerend moment. Uh, we kunnen niet zeggen dat het een verrassing was. En zeker na de aankondiging van de toespraak... kon het geen verrassing meer zijn. Maar... Um, het was uh, ontroerend omdat uh, de koningin, koningin Beatrix... zo gaaf haar periode van, uh, van uh, 33 jaar koningschap afrond, afsluit. Uh, gelukkig in goede gezondheid. Uh, met een verwijzing naar de bijzondere rol van uh, prins Klaus... die ik ook heb mogen leren kennen. En van wie ik ook weet hoe, um, uh, hoe, hoe hij heeft bijgedragen... aan het karakter van het koningschap het democratisch koningschap in onze tijd... Eh, dat niet meer kan en mag worden verward met de politieke rol... de beleidsbepalende rol van de regerende vorsten uit de 19e eeuw. En dat bracht de koningin eh, heel mooi tot uitdrukking... Ik ben dankbaar dat ik eh, in een aantal functies die ik heb vervuld... dat koningschap van eh, koningin Beatrix ook van nabij heb mogen meemaken. Want wat was die invloed van prins Klaus dan? Moest hij af en toe tegen haar zeggen, bemoei je er niet mee? Begrijp ik dat goed van u? Of nee, wat? dat is helemaal niet wat ik bedoel. Ik bedoel, het, het koningschap in onze tijd... Eh, heeft geen, geen politieke beleidsbepalende rol meer. En die ontwikkeling naar een democratisch koningschap... is eh, in de 33 jaren van koningin Beatrix tot een afronding gebracht. Dat bleek ook uit haar slotwoorden over het vertrouwen dat ze heeft genoten... in de samenleving, over de relatie ook met de Caribische delen van het koninkrijk. En het bijzondere daarvan is dat dat, uh, die, die, dat democratisch koningschap... Uh, geen politieke rol uh, meer zoals in de 19e eeuw nog was... en waarvan wat de restanten in de eerste helft van de 20e eeuw... nog zichtbaar waren, daarvan, uh, dat heeft zij weten te realiseren... zonder een verlies van het gezag van het koningschap. Het koningschap is juist nu van betekenis gebleven, gebleken als, um, en misschien zelfs nog meer geworden, door, als, uh, punt van, uh, als, als instituut van eenheid van de samenleving. Ja, u, u heeft geschreven dat de koning in de Nederlandse politiek geen macht heeft, maar zijn er momenten waarop ze toch wel iets van macht heeft laten zien... Elke invloed, elk gezag in, in, in de zin van de wegwijzen... van markeren wat belangrijk is en wat onbelangrijk is... kun je... Uh, uh, kun je gaan voorstellen als macht. Maar bij macht denken we aan heel iets anders. Dan denken we aan de, de, de, de regeringsmacht van de ministers. Dan denken we aan de macht die het parlement uitoefent. En wat ik net bedoelde is, de koningin is erin geslaagd... om het koningschap helemaal een plaats te geven in de democratie. Dus zonder dat soort macht. Maar wel met het gezag als uh, centraal punt in de samenleving. Wij praten straks verder. Um, er komen meer politieke reacties binnen. We gaan naar de leider van de PvdA, Diederik Samson. Hij keek om zeven uur op zijn werkkamer naar de toespraak van de koningin. Meneer Samsom, hoe uh, karakteriseert u koningin Beatrix? Ja, als een verbindende koningin. Ik heb altijd heel gewaardeerd de manier waarop zij in de samenleving uh, opereerde. Een verbindende factor bij momenten van groot verdriet en momenten van nationale trots. En was ze er altijd. Uh, vooral die rol speelde ze de afgelopen jaren met verven. Daar ben ik ook heel dankbaar voor. Wat vindt u ervan dat ze vertrekt? Ja, na 33 jaar is het, uh, zoals ze zelf zei, een mooi moment. Ze wordt 75. Dit is het koninklijke jubeljaar. Ze geeft het stokje over aan een nieuwe generatie. Ik uh, respecteer dat besluit. Ik ben heel dankbaar voor de afgelopen 33 jaar. Ik ga er vanuit dat haar zoon uh, en zijn vrouw op hun eigen wijze invulling zullen geven aan een nieuw koningschap. Uh, dus dit is wel een, een gedenkwaardig jaar. Kwam het voor u als een verrassing, deze mededeling? Nou ja, goed, elke dag kwam deze dag dichterbij. Maar wanneer die zou komen, wist niemand precies. Dus uh, zoals dat hoort, uh, wacht je dan gewoon af. Ja. Hoe lang wist u het al? Nou, ongeveer net zo lang als u. U hebt het ook vandaag aan het einde van de middag gehoord? Ja, staatsrechtelijk is er maar één iemand die dat besluit neemt. En vervolgens uh, deelt ze het mee aan degene die het moet weten. Uh, en nee, ik hoor het net als u gewoon uh, zoals we het horen te vernemen. Wat, hoe kijkt u terug op... Hoe, hoe denkt u dat zij de geschiedenis al ingaan? Ja, als een zeer betrokken uh, koningin die uh, in haar tijd ook de tijdgeest goed wist te verstaan. Ook over de veranderende rol van het koningschap. De afgelopen jaren is daar natuurlijk het een en ander in veranderd. Bijvoorbeeld bij de afgelopen formatie. Uh, ze droeg die nieuwe rol uh, met waardigheid. Ze gaf ook meer openheid over haar financiën. Uh, de afgelopen formatie en de beediging van de ministers... Uh, vond in openbaarheid plaats. Uh, ze verstond de tijdgeest een moderne koningin. Uh, straks krijgen we... Koning Willem-Alexander en koningin Maxima, heeft premier Rutte vanavond aangekondigd. Uh, nu was de PvdA altijd ertegen dat de, dat de vrouw van het nieuwe staatshoofd... zich koningin zou mogen noemen. Uh, bent u hier nu uh, in omgegaan? Nou, ik geloof dat wij altijd uh, gewoon hebben geaccepteerd hoe uh, dit uiteindelijk rolt. Ik geloof niet dat dat de belangrijkste kwestie is. En persoonlijk vind ik het wel mooi dat ze koningin Maxima heet. Dus daar verandert niks aan. Zij wordt inderdaad koningin naast koning Willem-Alexander. Ja, en ik vind het ook mooi dat het koning Willem-Alexander wordt... Uh, een nieuwe generatie, niet koning Willem IV, maar gewoon koning Willem-Alexander. Uh, dan is er nog iets anders. Uh, u zei uh, in een verkiezingsdebat... de familie Zorikweta uh, zou bij de uh, transafstand en bij de transbestijging mogen zijn. Maar inmiddels schijnen ze niet te komen. Ho hoe ziet u dat? Ja, dat is een besluit dat de koninklijke familie heeft genomen. Uh, gezien de gevoeligheid van deze kwestie begrijp ik dat besluit ook. Uh, en ik ben blij dat het op deze manier is opgelost... en niet weer eindeloos in discussie over wel of niet. We kunnen ons nu gaan concentreren op een prachtige dag op 30 april waarbij uh, de koningin uh, afstand doet van de troon... een nieuwe generatie aantreedt, laten we die gaan vieren. Ja, de familie, de, het besluit van de familie zorg -Greta is pas enkele minuten geleden bekend geworden. U heeft ons heel lang laten wachten op uw reactie... op uh, de troonsafstand door koningin Beatrix. Had het een met het ander te maken? Nou, zo lang wachtte u niet op de gang. Uh, kijk, dit soort momenten moet je uh, de juiste aandacht op het juiste feit leggen. Vandaag is de koningin heeft aangekondigd uh, af te zullen treden... Het is vandaag vooral haar dag. Toch nog één vraag over haar opvolger, koning Willem-Alexander. Denkt u dat als hij is aangetreden er weer nieuwe discussies ontstaan... over de invulling van het koningschap in de monarchie? Kijk, er is een blijvende discussie over hoe, het hoe de koningschap... nou precies moet worden ingevuld in de moderne samenleving. Die discussie moet ook niet verstommen. Voor de komende jaren zal er niets veranderen. Althans, zo hebben wij dat afgesproken in de regeerakkoord laat uh, koning Willem-Alexander en koningin Maxima... op hun eigen wijze invulling gaan geven aan dat nieuwe koningschap. Dat was Diederik Samsom, de fractieleider van de PvdA. Margreet Boer, onze politieke redacteur in Den Haag. Margreet, we begrijpen inmiddels dat er morgen een ministerraad is. Uh, we, we, ja, ze zullen het hierover hebben, maar uh, moeten ze er verder nog iets over besluiten? Nou, ze hoeven er niks over te besluiten. Nee, er is een extra ministerraad die is bekend geworden... om het aftreden van koningin Beatrix te bespreken. Um, ja, uh, ze bespreken daar regeringszaken. De koningin maakt deel uit van uh, onze regering, al zit ze niet bij de ministerraad. En ze zullen dus uh, toch wat praktische zaken zullen bes uh, gaan bespreken. Vandaar een extra ministerraad morgenochtend om half elf. Margreet Boer. Menno Reemeyer, onze verslaggever Koninklijk Huis. Menno, we hadden het al even na zevenen uh, de, het over de vraag... hoe moet dat nou verder met Koninginnedag? Ja. In ieder geval dit jaar. En jij hebt daar nieuws over. Ja, Koninginnedag wordt Koningsdag uh, vanaf 2014... en wordt dan gevierd op 27 april, maakt de Rijksvoorlichtingsdienst uh, bekend. De gemeente, de familie zal dan uh, dat jaar het vieren in Amstelveen en Rijp, waar het dit jaar zou gebeuren, maar dat gebeurt dus in 2014. Dan was ook even de vraag van wordt het dan anders... Nou, nou, in het bericht van de RVD staat dat deze gemeenten gebruik kunnen maken van een programma... dat al is ontwikkeld voor de geplande viering van Koningin Dag, 30 april dit jaar. Dus dat duidt erop dat er niet heel veel verandert. Maar... Nou, even, even een korte vraag ja. aan meneer Heersballing, ja. 27 april. Is dat voor u dan een verrassende datum of is dat logischer dan wij denken? Dat was een van de twee data die in aanmerking kwamen. En uh, als je ging rekenen, dan uh, kon je ook nog wat vooruitdenkend naar wat nu bekend is geworden. Je afvragen of uh, de inhuldiging van de koning zou plaatsvinden op 27 april of op 30 april. Ja. Nu, het is 30 april geworden. Voor het laatst dus de koningin de dag met koningin Beatrix. En daarna een nieuwe periode. Dat heeft wederom een mooie uh, symboliek. En symbolen zijn nodig om het koningschap uh, zijn uh, rol te laten vervullen. De de Rijp dus nog eventjes wachten, maar ze krijgen wel wat. Jeroen Wielaert, uh, onze verslaggever, jij bent in De Rijp. Hoor jij daar al wat reacties? Nou, de kaarten zijn daar geschud in het Rijperhuis naast het gemeentehuis. Uh, burgemeester Ria Oosterop van Leuzen verwachten wij daar niet direct. We zijn daar op zoek geweest, maar uh, die is er niet. Voorlopig niet voor commentaar. Maar Koningsdag zullen ze hier dus in De Rijp op 27 april 19 2014 gaan vieren. Ik kan hier de mensen even in de kaarten kijken, maar dat zal ik voor de rest niet aan de luisteraars vertellen. Mevrouw, wat vindt u ten eerste van het aftreden van uh, koningin Beatrix? Ja, ik vind uh, dat ze het fantastisch gedaan hebben. En, uh, ja, ik kan me voorstellen dat ze denkt 75 jaar dat is een mooie gelegenheid om uh, terug te treden en, uh, en willem Alexander de kans gegeven om uh, koning te worden en vooral ook omdat we 200 jaar Koninkrijk zijn, begrijp ik dat ze deze stap doet. De nieuwe generatie treedt aan, meneer. Op Koningsdag, 27 april 2014, komen ze hier in de rijp. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Nou, dat zal een groot feest worden. Ja, ze dat voor het eerst. Ja, dat vind ik klasse. Jullie ja. krijgen de primeur hier. Ja, nee, dat vind ik fantastisch. Dat is toch sterker dan de teleurstelling dat het niet straks is op 30 april. Nee, nou, dit is weer wat nieuws. Ja, nee, hier staan we volledig achter. Ja. Mevrouw, uw reactie? Ja, fantastisch. Ik woon hier niet, maar uh, vlakbij, midden de Mster. Dus, uh, Alles dat... had u gewoon wel op 30 april hier naar de Rijp gekomen? Natuurlijk, ja, ja. En nu gewoon op 27 april ja, ja. 2014? Voor mij een gedenkwaardige dag, maar het was de mijn man uh, de verjaardag. Dus uh, 27 april is mijn. Was... Een en al symboliek. En mevrouw, u tot slot? Ja, ik zie daar goede kaarten, maar u? Ik gun het Beatrix om het wat rustiger aan te doen. Dank u wel. Tot zover het Rijperhuis. Wij gaan eens verder kijken naar het historische centrum van de Rijp. Oh, die heeft ook goede kaarten, zeg. Dank u wel. We gaan naar het paleishuis Ten Bosch. Matthijs van der Wiel, jij staat daar voor de hekken van het paleis. Ja, en het duurde eventjes. mensen moesten natuurlijk eventjes bijkomen van het nieuws... wat ze gehoord en gezien hadden. En toen kwamen ze wel, hoor, hier naar dat paleis hier in Den Haag... aan de Bezuidenhoutseweg. Opvallend veel ouders met kinderen, soms ook kleine kinderen... die kaarten komen afgeven bij de poort. Auto's komen langs en toeteren. Eh, mensen die de hond uitlaten en het rondje maar even hier... langs de poort van het paleis maken... om hier even te zien wat hier nou gebeurt, meneer, met de fiets. Wat een happening, hè? moet even bij de buurvrouw kijken, ja. <laughs> Zij is uw buurvrouw? Ja, het is, ik woon hier aan de uurkant. Dus ja. uh. En wat wilde u zien? Waar kom u nee, voor? Voor welke glim? Voor alles. Nou, niet de buurvrouw zelf. Die zal niet buiten komen, maar gewoon voor het gebeuren. Bijzonder de gebeuren? Text. Ja, het is zeker een bijzonder moment. Waarom? Wat betreft. Waarom is het belangrijk? Behalve... Ja, het is belangrijk natuurlijk voor ons, voor, voor het land. En, uh, Gaan we daar iets voor van merken? Ja, de ik denk de dat je... Dat uh, Alexander het toch uh, iets anders zou doen, denk ik. Wat ja. verwacht dat is u van hem? Jonger. Hij is natuurlijk jonger. Ja, wat ik van hem verwacht, hoor. moeilijk. Ik kan ook 1, 2, 3 niet kunnen zeggen. Maar in ieder geval, ze doen het sowieso met z'n tweeën al goed, vind ik. Ja. Heeft u er recht, vertrouwen in? Hè? Van, eh, zeker heb ik daar vertrouwen in. Ja. Ja. En de buurvrouw, zag zei... u die wel eens? Wel, ja, ik heb het wel eens gezien. Ja. Ja. Dus de, de fiets langs, om je achter, dan uh, was het altijd wel zwaaien. Sowieso. Zwaaien? Ja er ook? Nee, dat niet. Noo nee. Nooit contact gehad. Vannacht nee, nee, ook niet. Ja? Maar wel gezien als ze weggingen. Dus wat dat betreft... Eh, nou. Zou ze hier blijven wonen? He? Nee, zij blijft niet wonen hier. Nee, het een zijn, wordt gezegd? Eh, ja. Dat is de vraag. Komt Willem-Alexander hier wonen met zijn gezin? Ja, dat ga ik wel vanuit dat dat ja. gebeurt. Dat zei ik al van uh, thuis al. Oh, we krijgen nieuwe buren. Ik krijg nieuwe buren? Dan gaat hij ja. dan weer een nee, bloemetje brengen, Ja, misschien wel, uh, ja. <laughs> Nieuwe buren met kinderen zijn Menno en Geemma hier al. Drie leuke kinderen. Um, Menno, het wordt ja. Koningsdag 27 april 2014. Georganiseerd als jij bent, zette jij dat in jouw agenda. En ja. toen zag jij. Het valt op een zondag. En op zondag tot dusver. Uh, maar uh, Meneer Heers die zei al onder het bandje al: van, nou, misschien zijn de maatschappelijke opvattingen tegen die tijd daarover veranderd. Maar tot dusver, als het op een zondag viel, koningin de dag, 30 april, dan, dan vierden we het volgens mij altijd op een zaterdag, 29 april. Zou, zouden ze het even over het hoofd hebben gezien, meneer Hiersballin. Dat zou je haast denken. Um, ik denk eigenlijk niet dat men het nu op een zondag zal gaan inplannen. Want dat betekent dat je mensen op zondagochtend in de weg uh, ja. zit... die naar de kerk willen gaan. Dus dan wordt het, en, het eigenlijk de 26e? Uh, zou dat wel de 26e <laughs> moeten worden. Um, tja, het is ik ook weet niet, niet het, het allerbelangrijkste gezien Of dat men het een te moeilijke mededeling vond... om nu allemaal Precies. in de berichten op te nemen. Nou, misschien kunt u <laughs> nog even met haar bellen of, of schrijven. Hè? Want u had haar onlangs ook nog geschreven, koningin Beatrix. Nee, ik, had, uh, ik vertelde u iets heel anders. Uh, ik vertelde u dat ik de uh, burgemeester van Graf de Rijp, Ria op ah, had geschreven. Ah, oké. Okay. Oh, ik dacht dat u het <laughs> en... aan koningin Beatrix had geschreven. Ah, en dat u geen antwoord kreeg. En, uh, ik had haar gezegd, ja, Ria, je gaat een heel bijzondere koninginendag tegemoet. En, uh, ik ken Ria als iemand die altijd heel uh, alert is in het reageren. Ik ken de burgemeester als iemand die altijd heel alert is in het uh, reageren. En ik dacht, hé, hey, het is even stil. Misschien... Um, is dat wel de verklaring? Ze mocht natuurlijk niet tegen mij zeggen dat het een jaar later ernst, zou worden. Het gaat niet door. Nee. Zeg, we hoorden het net, er komen nieuwe buren, het paleishuis den Bos. Er zal natuurlijk ook veel gesproken gaan worden over het koningschap van Prins Willem Alexander. Wat verwacht u, hoe zal hij dat invullen? Waar zal dat in verschillen van, van hoe zijn moeder dat tot nu toe heeft gedaan? Er waren veel mooie dingen in de toespraak van de koningin zo even. En een daarvan was dat ze meteen zelf al de ruimte gaf... aan haar zoon, aan de nieuwe koning en aan de nieuwe koningin... zijn echtgenoten, om dat op hun eigen manier in te vullen. En dat is ook altijd zo gegaan. Ieder van de... Uh, koningen en koninginnen die Nederland, het koninkrijk der Nederlanden... ik corrigeer mezelf, want daar horen ook Aruba, Curaçao, Sint Maarten... en de andere eilanden in de West bij. De, iedere koning of koningin heeft het op een eigen manier ingevuld. En uh, daarom zei ik ook, het is eigenlijk een heel gaaf koningschap... dat koningin Beatrix afsluit, afrondt op 30 april... Waarin, ze, uh, waarin niemand meer heeft gedacht, heeft kunnen denken... Uh, dat uh, het, uh, de koningin het centrum van de politieke macht is. Dat is in de democratische rechtsstaat van de 20ste, 21ste eeuw... niet meer mogelijk. Maar tegelijkertijd, zij volop het gezag van het koningschap... niet alleen heeft uh, behouden, maar nieuwe dimensies daaraan gegeven. Door haar presentie. Door haar presentie inderdaad bij goede en bij kwade dingen. Doordat ze ook in wat ze in haar uh, meer persoonlijke uitlatingen uitdroeg, was gericht op de eenheid van de samenleving. En verwacht u dat ook van koning Willem-Alexander? Die internationale oriëntatie die zal bij de nieuwe koning zeker aanwezig zijn. Hij zal in zijn stijl ongetwijfeld weer eigen accenten zetten. En daar moet hij ook de ruimte voor en hebben. Verwacht u dat hij iets losser zal zijn, zoals we hem vaak wel als prins hebben gezien? Een, of gaat dat een, veranderen? Een koning of een koningin is natuurlijk ook een, een, een persoon... met eigen karaktereigenschappen. Dat zouden we ook niet anders moeten wensen. En we weten dat hij een heel directe manier heeft... van op mensen toetreden, op mensen afgaan. En dat... Uh, daar zal het koningschap aan de ene kant wat beperkingen aan stellen... maar ik denk wel dat het in zijn persoonlijke stijl... en die van de nieuwe koningin Maxima uh, uh, aanwezig zal blijven. Meneer Hiersballing, tot zover uh, dank. Bij Groot Nieuws anno 2013 hoort ook Twitter. En bij Twitter anno 2013 hoort ook Luc Iking op ja. Radio 1. Nee. Luc, terwijl ik uh, dit uh, aan het zeggen ben... zit jij op je telefoontje volgens mij nog de allerlaatste ja. berichten nou, Mensen zijn een beetje aan het kijken. reageren op wat Menno zei. Dat het, dat het dan niet op zondag zou worden gevierd. en Daar zijn ze ook wel weer blij mee. Want ja, zondag is dan niet een extra vrije dag. Ach, gevierd, oh, ja, dat is maar nee, we en... weten het nog niet, hè? Dat nee. het niet op zondag dat wordt gevierd. Misschien zaterdag ja, is ook weer vervelend, ook, natuurlijk. Ja. Dus nee, goed, uh, veel reacties. Het woord abdicatie is trending topic. Dat is ook voor het eerst en waarschijnlijk ook voor het laatst, vermoed ik zo. Uh, veel reacties, uiteraard daarover. Twitter ontploft werkelijk. Het is niet normaal wat daar allemaal gebeurt. De minister van Defensie, Janine Hens gaat tweet dat het een historisch moment is. Hashtag leverde Koning in. Krol die zegt. Kippenvel, dat heeft hij waarschijnlijk. Zijn SP-collega Emiel Roemen tweet. Respect en waardering voor de Voorstin. Toespraak was indrukwekkend. Geert Wilders tweet het ook. De PVV dankt, Hare Majesteit. Lodewijk Asje, veel waardering voor de wijze waarop de koningin haar rol invulde. Verheug me op een nieuwe generatie op de troon. Alexander Pechtold, die lukt het niet in 140 tekens. Wijt er een klein artikeltje aan. Wel zegt hij in een tweet: hashtag betrokken en hashtag professioneel. Dus dat zal dan wel de strekking van het artikeltje zijn, vermoed ik zo. Ik lees alleen maar Twitter en dat ga ik allemaal niet uh, goed. <lacht> Helma Neperes die zegt: uh, Het raakt me de, tr uh, de troonsafstand door koningin Beatrix. Ik kan mij de inhuldiging van haar in 1980 nog scherp herinneren. En Marianne Thieme, die was heel scherp op Twitter. Ze zegt. Zoals verwacht, de koningin kondigt een nieuwe vorstperiode aan... en gaat van haar welverdiende rust genieten. Nou, dat waren de serieuze tweets. Straks, uurtje of negen, doen we de geintjes. Want het is echt één grote, lolbroekerige bende op Twitter. Heel leuk. Luc Ikkink geniet zich helemaal suf. Twittert u ook, meneer Heer Sballin? Nee, ik uh, ben bezig met uh, mijn werk. Ik geef onderwijs, ik ben met wat boeken bezig. Mijn boekje over het koningschap noemde u al. Ik onderhoud veel contacten via e-mail en op andere manieren met mensen. Maar dan maar nog ook nog eens gaan niet twitteren, dat zit twitteren. Niet in. Goed, u bent nu bij eigen prater Luc Ikink. Volgend uur inderdaad uh, opnieuw, Luc, we horen jou tegen 9 uur.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 Cubus bestaat 10 jaar en daarom hebben we een aantrekkelijke actie. U kunt 25% besparen op uw accountantskosten. Ga naar cubus.nl Alleen bij Libris het voorleesboek van Tim en zijn vrienden voor maar 4,95. Deze maand wordt koningin Beatrix 75 jaar. Daarom presenteert het AD de zesdelige boekenserie Ons Koningshuis. Doe